Als dat lukt, zal er voor de tweede keer een waarnemend burgemeester worden aangewezen. Stemlokalen in België gaan om 8 uur open. De Mauritaanse president Aziz is per ongeluk beschoten door militairen van zijn eigen leger. Hij is met lichte verwondingen naar het militaire ziekenhuis in de hoofdstad Nouakchott gebracht. Een militaire patrouille opende het vuur op het konvooi van de 55-jarige Aziz. De president werd in zijn arm geraakt toen de militairen zijn terreinwagen beschoten. De bestuurder van de presidentiële auto had bij een controlepost een stopteken genegeerd. De militairen hadden niet door dat hun leider in de auto zat, mede omdat hij zonder politieescorten reed. Dat doet de Mauritaanse president wel vaker. Door in het verkeer niet op te vallen, hoopt hij juist aanslagen te voorkomen. Bij een politieachtervolging in de Rotterdamse deelgemeente Overschie is een man met zijn auto tegen een verzorgingshuis gereden. Niemand raakte gewond. Agenten wilden de man aanhouden omdat ze vermoeden dat hij met gestolen nummerplaten rondreed. De verdachten gingen vandoor en er volgde een korte achtervolging door overschie. In een bocht verloor de man de macht over het stuur en botste tegen de gevel van het verzorgingshuis. Zowel de auto als de gevel raakten zwaar beschadigd. De man is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. Tot besluit het weer. Overdag af en toe zon. Vooral in het westen en noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 12 à 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen, dit is het journaal van Niels Peugen. Deze week kneus ik mijn vinger tijdens een doodsimpele PowerPoint-presentatie. Stom, ontzettend. Hoe het gebeurde? Ik ben er eigenlijk nog niet helemaal uit. Het was totaal geen bijzondere dag. Het was een maandag, het weekend was net voorbij en ik had gewoon college. Tegen het einde van de les moest ik een presentatie houden over de rijkere gemeenschappen in de VS. En toen gebeurde het. Met een app voor mijn iPhone bediende ik de PowerPoint-presentatie. Ontzettend hip. Toen ik op een gegeven moment mijn iPhone neerlegde op de tafel... moet het gebeurd zijn dat mijn vinger net verkeerd de tafel raakte. Na afloop van de presentatie merkte ik het pas. Mijn linker- middelvinger was opgezwollen en flink blauw. Het eerste wat ik deed? Een tweet plaatsen over het incident. Zo ben ik ook alweer. Je gaat niet dood aan de kneuwse vinger. Dit was het journaal van nieuwsbeugen. Klaar voor de stad? Af. Dit is Radio 1, VNN, VNN, start. Het was, uh, nou wanneer zou het zijn geweest, een jaartje of tien geleden ongeveer. En toen mocht ik de auto mee van mijn moeder. Want ik had een uh, feestje in Emmen. Dat was namelijk een meisje en die uh, vierde haar, uh, haar uh, eindexamenfeest. Uh, en ik was uitgenodigd om, uh, om met haar naar dat, uh, na, na, na, na, na, hoe heet dat, heet dat een bal? Nee, hè? nou ja goed, dat feest toe te gaan. Maar ja, het was helemaal in Emmen, dus ik moest met de auto. Dus toen reed ik daar over die, uh, die rustige wegen van Emmen. En uh, ik denk dat ik een maandje of acht, negen mijn rijbewijs had. En op een gegeven moment zag ik wel dat er een flitspaal stond. Alleen ik wist zeker, ik rij hier 70. En ik heb net een bordje gezien, ik mag hier 70. En toen ben ik dus geflitst. Omdat ik dus daarvoor een bord had gemist waarop stond 50. En uh, ik heb later nog even teruggezocht... Bleek dat er echt gewoon zo'n zo, zo, zo strook van een meter of uh, 300 dat je dan 50 mocht. En de rest mocht je dan, mocht je dan gewoon weer 70. Dat was mijn aller, allereerste auto-boete. En daarvoor heb ik natuurlijk wel een paar boetes gekregen van, uh, ja, van, uh, van mensen die... Uh, van, uh, met de fiets had ik mijn lamp niet aan of zo Maar die boete met de auto was, uh, was denk ik de hoogste en dat viel eigenlijk ook alweer mee. was een eurotje of 80, 90 of zo moet je dan betalen voor 20 kilometer te hard. En, nou ja, ja dat, is wel, dat is wel veel, maar het is ook weer niet zo verschrikkelijk veel dat je denkt van nou dit kan ik niet leiden. Maar ik baalde wel heel erg, want ik moest het natuurlijk zelf betalen. Dat deden mijn, dat deden mijn ouders dan weer niet, logisch ook. Het was mijn allereerste en tot nu toe allerhoogste boete ooit. Maar het, is, het valt wel mee, hè? Het is niet zo heel erg veel. En we hadden het erover op de redactie, over boetes en zo. En toen dachten we... Nou, wij kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die op hele vreemde manieren boetes hebben gekregen. Of die boetes hebben gekregen die zo ontzettend hoog waren... dat je er bijna een extra baan voor moest aannemen. Zo is er in Keulen een SN-meesteres, ik ken haar zelf niet... Maar die heeft een boete gekregen van 200 euro, want ze schijnt haar seksslaaf te hard te hebben geslagen. Volgens uh, die 49-jarige slaaf begon de vrouw ook nog eens een keertje kaarsvet over hem heen te gieten. En Lena, dat is de SM, meesteres, die snapt al die ophef niet. Zij wordt namelijk betaald om mensen pijn te doen. Dus ja, toen was ze die man een beetje pijn aan het doen, krijgt ze nog een boete ook. Begint hij te klagen, 200 euro. Dat is een gekke boete als je die krijgt ben benieuwd wat jouw hoogste, vreemdste, gekste, raarste, meest bizarre boete is geweest. Laat het weten via 0800-1121. 0800-1121, jouw hoogste boete ooit. Um, in totaal 160 euro. Voor roken op het station en, en niet, um, niet uh, zeggen wat hij doet. Dus hem negeren. Volgens mij 100 euro. Ja, voor wildplassen. <laughs> Uh, mijn fiets, fiets ligt. <laughs> ja, ik heb nooit eigenlijk een boete. Ik heb nog nooit een boete gehad. Voor oh, geen licht op mijn fiets, denk ik. Ik uh, Ik kan beter doorgaan dan ik. Ik heb daar geen zin in. Hoogste boete. Um, ik denk van. Ja, ieder gaat treinrijden. Hoe zeg je dat? Zwart-treinrijden. En dat was uh, 45 euro. Ik ben heel braaf. <laughs> Mijn hoogste boete, dat was uh, rook in de trein. En volgens mij was dat 90 euro. Mijn hoogste boete? Niet zoveel. Wat um, uh, was mijn hoogste boete? Volgens mij iets van 50 euro of zo. Frank, je ja, hoogste boete, wat was het? 70 euro. Ja. Voor uh, steppen over de, uh, het stationsplein bij, voor Amsterdam Centraal. Ah, oh, jij dacht, ik mag hier niet fietsen, dus ik mag wel steppen. Dat doe ik ook altijd, ja? Ik dacht, ik ben pinter. Komt er zo'n verkeerswacht, dus genees een politieagent? Komt ja. Er zo... Ja, sorry, het klinkt heel onineerbiedig, maar ik was echt een beetje boos. Ja. Ging ook over mij, want ik denk, hij geeft me waarschuwing. Ja. Maar ja, bleek dus niet. Ging hij over mijn voorwiel staan, zodat ik niet weg kon? Ah. Oh. Ging je zijn boete schrijven? Ik zag een 7, ik dacht ja, 7 euro begrijp ik, kan 70. Zeven euro. <laughs> 7 euro boete. Die ja, ja, nou boete maar steppen zin. over het stationsplein. Ja, dat is ook kinderachtig. Oh, het was druk gemaakt. op het stationsplein, dan viel het nou, mee. Het, ja, het was ochtends half negen of zo. Ah, ja. Ja, ik doe dat ook vaak door de straat hier in Hilversum. Dan heb je ook zo'n stukje, mag ja. je dan niet... Uh, maar dan steppe ik altijd. Laat ik hem even uitrollen. Dat is heel handig, want dat loopt allemaal naar beneden toe. En dan blijf je op je fiets staan. Maar ja, ben ja. Ik ook, zo ben ik ook wel eens van een fiets afgetrokken. Waar zijn wij mee bezig meneer? Waar zijn wij mee bezig? Simon Webb, je start goedemorgen, het is 11 minuten over 5. je luistert naar Radio 1, je hoorde no worries, ik heb even opgezocht, als je dus een boete krijgt die lager is dan 390 euro, dan valt die in de eerste categorie. Uh, en dan heb je eigenlijk mazzel, want er zijn namelijk zes categorieën. Tweede categorie is tot 3900 euro, 7800 euro is categorie 3. tot 19.500 euro is de vierde categorie, 78.000 euro is de vijfde categorie. En als je het echt heel bont hebt gemaakt, dus als je en gestept hebt over het stationsplein, toen ook nog zonder lamp hebt gereden en misschien nog een ambtenaar in functie hebt uh, beledigd, dan krijg je tot 780.000 euro boete. Dat is de zesde categorie. We hebben het over uh, hoogste boetes ooit. Wat is die van jou? Laat het weten. 0801121. Start. Luc Ikink. We hebben het deze ochtend over bijzondere boetes die je hebt gekregen, hoge boetes, uh, boetes die je op een hele vreemde manier hebt binnengesleept. Nina, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, jij hebt een heel lijstje. Met boetes. En allemaal behaald op één avond. Een soort van grand slam aan boetes. En uh, <laughs> <laughs> uh, het is de het is hele rij. Je, je moet even vertellen wat er gebeurd is. Ja, ik kan er dus nu nog om lachen. <laughs> dus jullie bellen op het goede moment. Want ja. ik heb de boetes nog niet binnen gehad. Maar uh, ik ben vorige week gegaan naar een afsluurveensje Le Patron mm -hmm. in uh, Amsterdam. Hartstikke gezellig. En uh, toen had ik een veel wijntjes gedronken. Maar het viel op zich nog wel mee. Dus het was niet dat ik helemaal land was of zo. Ja. En toen, um, toen fietste ik in mijn eentje, want ik stond nog een tijdje met iemand te praten daar. En uh, mijn vriendinnen en zo waren allemaal naar de waar toe gegaan. Dus ik dacht, oké, okay, nou ik fiets daar ook heen. Een uurtje of vier, vijf, vier uur zoiets. Ja. Dus uh, nou ja, toen vond ik het heel grappig Ik zat op de fiets. Om, nee, daar kwamen twee politie te paard aan bij de Leidstraat. Toen dacht ik dus, ah, oh, daar kan ik wel even tussendoor fietsen. Dus ik buifde zo met mijn hand van ga aan de kant. En ik belde met mijn Piet wel, yeah. En ik dacht dus oprecht dat ze toen kon lachen. Dus zij ging natuurlijk aan de kant en ik fietste heel hard doorheen. En toen begon ik die vrouw, politiebuis, naar me te schreeuwen, Ik weet niet meer precies wat ze zei. Dus ik deed iets van, uh, je kunt het toch niet pakken, zoiets. En toen ben ik dus keihard weg. En toen ineens kwamen die paarden echt keihard achter me aangehalen. Gewoon echt. Ik hoorde gewoon ook Dus toen fietste ik super hard <-tus> weg. En, en want ik woonde vlakbij, dus toen was ik zo En toen was ik uiteindelijk bij de bloemenbar, toen had ik geen zin meer. Dus ik dacht, nou ja weet je, en ik had helemaal niet het idee dat ze weg wat achtervolgen waren, ik dacht gewoon dat ze me bang te maken. Ja. Dus toen was ik gewoon in de voldoende stelling dat ze dat echt wilden doen. Dus toen ging ik, nou, fietste ik weer een stukje om en toen kwam ze ineens weer tegen. Dus ik zei gewoon van, ja, hey, Nou, dus toen heb ik dus een kaart in mijn kraag kra gepakt <laughs> en de politie houdt erbij. En toen had ik dus uiteindelijk wel mijn paspoort bij, want eerst zei ik nog dat ik die niet had. want ik dacht ook nog van, ah, dan geef ik gewoon een verkeerde naam op, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet meer. En toen kreeg ik dus een boete voor um, fietsen zonder licht, fietsen op een uh, voetpad, ja. fietsen, nee, openmiddel bronkenschap, <laughs> <Ja>. uh, ordeverstoring <laughs> en belediging van ambtenaar functie. Oh, maar dacht... allemaal, ze, ze dachten, weet je wat, we gaan je gewoon alles in één keer gaan we je pakken. Ja, nou ze zeiden dus eerst dat openbare dronkenschap was nog erg, want dat kwam pas dus op het einde. Dus ik zei eerst, ik zei nog van, ja sorry, sorry, sorry, ik had het echt niet zo bedoeld, ik heb gewoon te veel gedronken en toen zeiden ze, ja, oh, uh, oh, je veel gedronken of heb je dan gedronken? Ik zei nou, ik denk anderhalf fles wijn. En toen ze dus, ja, oh, ook maar het ongezap, schreef ze dat dus ook op. Oh, nu wilde... heel gemeen. Ja, dat vind ik, dat vind ik allemaal een beetje. Kijk, kijk oké, okay, ik, ik kan wel een beetje eerlijk gezegd inkomen in die politie dat zij gefrustreerd waren omdat jij ja, door hun paarden ja. was heen gingen. Maar ze hebben je nu wel echt uh, genaaid, gewoon, gewoon eigenlijk. Ja, maar ik zei al, laat me zeggen, het ene moment dat ik een soort van half die janken op de grond en die paarden te aaien. Van, sorry, sorry, sorry, het spijt me zo. En het andere moment, na twee minuten, werd ik weer boos omdat ik het machtsmisbruik vond. Dus ik zou iedere keer zo. Zal... Nee, Oké, okay, sorry, sorry. Ja, het is heerlijk. Nou ja, uiteindelijk heb ik maar één, um, twee acties gehad. Oké. Okay. En die andere heb ik niet gekregen. Dus ik hoopte eigenlijk heel erg dat ze me bang hebben willen maken. Maar ik heb dus ook een verkeerd adres opgegeven. Omdat ik ook dacht nog dat dat zou helpen. <laughs> maar ik ben bang om dat we daar nog een moeten krijgen. Maar ik heb dus ook niet ontvangen daardoor. Oké, okay, dus je hebt dus, uh, je hebt dus een verkeerd adres opgegeven. Maar uiteindelijk hebben ze je toch nog weten te vinden. Ja, ze weten natuurlijk waar je woont uh, aan de hand van je naam misschien. Ja, ja, dat ja. denk ik dus. Ja, het ja. paspoortnummer. Maar... Dat is echt. Uh, je hebt echt alles in één keer binnen. Alles wat je kon binnenhalen op één avond, heb je binnengehaald. Ja, alles wat ze ook konden geven, hebben ze binnengehaald. En volgens mij is het maximum ook vijf. <lacht> ja. Maar het is nog een beetje verrassing, dus wat ik binnenkwam. Dus ik hoop heel erg dat ze uiteindelijk dus maar twee geven. Ja, ja. Maar ik denk het niet. Op, hoeve <lacht> op hoeveel geld zit je nu? Zeg je? Op hoeveel geld zit je nu tot nu toe? Ja, ik vroeg zoveel het was, zei ze, nou dit is over de 350 euro. Oh, jeetje, Mina. Oh. Nou, Nina, dat heb je mooi voor elkaar. Ja. <laughs> <laughs> het eigen nog, het allerergste vind ik nog, ja. dat het dus niet was om stoer te doen, dat ja. was niemand bij me. Dus ik was ook in een eentje, dus het is ook niet iemand waarmee ik het verhaal kan delen van oh wat een mooi verhaal, want oh, oh, noem nog oh, even een oh. En als je nou maar gewoon, uh, toen, je, toen je ze had afgeschud, als je, als je toen maar gewoon was weggegaan, hè, en niet, ja. meer, niet meer naar die uh, agenten, oh hallo, als je dat nog niet had gedaan, dan was er niks aan de hand geweest. Dan hadden ze je nooit te pakken gekregen. Ja, nee, en ik woonde dus ook bij de bloemen waar uh, twee seconden vandaan, dus ik had ook gewoon naar huis kunnen gaan. Maar ik heb dus een ommetje gemaakt. En, Inderdaad, maar dan had ik ook niet geweten dat ze me echt een boete zouden geven, dus toen was ik waarschijnlijk ook niet vergeten. Maar... Ja, ja, ja, Alles ging mis die avond, ik hoor het al. Dankjewel Nina oh, voor je verhaal. Bedankt. Fijne dag. Wat is jouw uh, hoogste boete ooit? Laat het weten. 0800-1121, 0800-1121. Aad, goedemorgen. Hey, goeiedag, hoe is het? Ja, mijn favoriet mijn favorite ook. <laughs> je ja, je gaat het water beginnen man. Ja, nou, nou, nee, dat valt wel mee. Ik was er weer om vijf uur, maar uh, ja, dat is nieuw hè nu sinds, ja, sinds een beetje Ja, dat snap ik wel. Ik ook hoor, ik ook. Dus, uh, dus dat is, uh, oh, ik moet even, even trouwens, voor, uh, voordat ik het vergeet, uh, uh, Kees moet even terugbellen. Uh, onze Kees, want uh, we hebben <laughs> zijn nummer per opgeschreven. Dus uh, hij moet even bellen. Dan, uh, dan weet hij dat het maar is. Uh, Kijk je ook terug, mijn vriend? Ja, precies je vriend. Dus uh, ik dacht, uh, ik meld het nu even. Dat kan ik bij jou wel maken. Even ja, tussendoor. Nee, ja. Hé, hey, uh, beetje uh, ben jij een beetje van de boetes krijgen? Dat <laughs> gelukkig nee. nou, ik niet ja, eens. Maar zoals ieder mens denk ik in Nederland en overal ter wereld, wereld, krijg wel eens boetes natuurlijk. Ja, ja, ja. En ik heb ja, weleens te voort te hard rijden, met name op de rondweg bij Utrecht, waar ik eens in het verleden ja, nog een amper ki kilometer te hard reed op die rondweg. Ja, en dan ging naar een honkbalwedstrijd in Amersfoort of in Apeldoorn of in Utrecht. Ja. Ja, en de wilde ik gewoon, dat is een tweebaansweg daar die rondweg. En je wilde het gewoon die file passeren. Nou ja, en dan en dan de rest gaan. Dat reek iets hard. Ja, verschrikkelijk is dat, hè? Dat je dan eigenlijk. voor, Je doet niet bewust fout. En sterker nog, je wil heel even. Je even een situatie proberen op te lossen. En dan word je toch beboet. Exact, ja. Dat vond ik wel. Ja, snakend, zou ik zeggen. Ja, ja. Ik was er niet blij mee. Maar mijn ergste. Mijn leukste verhaal, hoe je het noemen wil. Ik heb uh, altijd ontzettend veel vrienden gehad, en dan gingen we altijd uh, met een groep vrienden gingen visie. Ja. En dat organiseerde ik altijd. En dan gingen we naar Noord-Holland, drie uur uit Amstelmeer. Mm -hmm. Met een man of tien. En een, van die keren, en een van de eerste keren wat ik kan herinneren. dan gingen we naar, uh, naar de Haukes toe. En de Haukes is een heel klein dorpje, dat ligt aan het, het Amstelmeer. Ja. in de kop van Noord-Holland. En we hadden daar een persoonnetje voor heel weinig centjes. ...en een barretje hadden die mensen daar zo... ...en een eten ook... ...en dat logeerde weer. En toen zouden we gaan vissen in die tocht... ...een brede tocht achter voor het huis... ...achter die dijk. Ja. En... ...nou, zo gezegd, zo gedaan... ...en we zaten er met een man of zes, zeven, acht... zouden we te vissen daar zo... ...en het ging toch pijpselen regelen, jongen... ...weer niet, weet die. En... Al die kleukzakken, die ging. Nou, dat nee. Die gingen er binnen. Ze dus ja, hebben kijk hem aan het, maar we gaan even een paar Slaap ja. slapen. Ja. En we komen voor als het ergens een beetje opgekruit is. Ja. En wie ben City, zitten? Aat de klootzak. <laughs> ja, nee, maar ik traal het was nog niet af, hè? Ga verder? Ja. ja. <laughs> dus wat gebeurde er? Op een gegeven moment, ik was lekker te vangen, joh. Hoor ik ineens een geluid achter me en ik kijk achterom. En wat gebeurde er? Daar gleed een agent die dijk af naar beneden. En ik schrok ervan. En het eerste wat mijn reactie was: ik zeg. Godverdomme, Kloot, ik schiet maar op. En die agent die kwam naar wat toe. Hij zegt: Meneer, mag u je vergunning zien dat hij maar vis en zo. Ik zei, nou meneer, ik heb al medeleven. Ben ik al lid van de NVVS? Ja. Yeah. Dat is eh, dat je in Nederland nog gratis mag vissen. Met je vergunning, de grote vergunning. Ja. Yeah. En nou goed, ik, ik, eh, ik ging boven Naar die dijk toe om dat te, te, te tonen en zo. Maar er liepen een aantal paarden daar zo. Beneden die dijk. En ik liep mijn hengels. En met mijn, mijn voer en wat alles wat er lag. Uh, aardappels, brood, uh, ma maai. Je kent dat wel. Uh, ja. Bramie. Ja, ik vis ook wel eens. Ja. Nou, die liggy. En ik was boven, boven aan, aan, aan die dijk. En ik kom beneden en die paarden hadden vooral om mijn hengel. als was als laatste deel stuk getrapt. Mijn aardappel was opgevreten met brood. <lacht> ja, wacht maar. Ja, sorry. Ja, ik vind ik toch een beetje komisch op een van andere Ja, mij komisch. <lacht> maar ik kreeg God een, een paar weken daarna kreeg ik een bekeuring. Ik werd op God niet veel En dan moest ik voor het gerecht komen in, in, in, in, in, in uh, Alkmaar. Ja. Ik heb hem maar gewoon afgedaan en gereerd. Ja. En. Ik moet je wel eerlijk vertellen, mijn vrienden hebben wel eh, onder elkaar, hebben ze de boete ge gefinancierd. Oh. En, ja, en ook het laatste deel van mijn hengel, die komt nog uh, gelukkig nog uh, kopen bij een van de hengelspoortzaken. En nou, dat hebben ze wel uh, met hem Oh. Nou, dat maar vind je... ik wel aardig van je, heb je goede vrienden. Ja, nou, is, helaas zijn ze allemaal dood. Oh. Dus oh. ja. Oh. Ik heb allemaal mooie foto's van, maar ja, dat zie ik niet op. Nee, nou, en mooie herinneringen, dat is ook wel belangrijk natuurlijk, hè. Ja, ja goed. goed. Ja, maar ja. Dat, dat was mijn herinnering. En ja, godverdomme joh. Ja. Mocht ik er verder over zeggen? <laughs> ja, het is niks meer. Je moet, je moet gewoon betalen en dan uh, meer kun je er niet aan doen. Vader. Ja, ik denk ik ga niet naar over de voor de <laughs> nee Dus ik heb me gewoon betaald. Ja. Maar het mooiste was, ik had van die boer, die landeigenaar had ik nooit te benen gehad. Mondeling gevraagd: 'Is je joh, mark op jouw land, visie? Yeah. Ja, dat was geen probleem. En dan krijg je toch nog een bekeuring ja, en dat ja. komt er achteraf zeer onwaardig. Nou, maar dat vind ja. ik ook wel. Als ik het zo hoor, dan denk ik van, ja, daar dan, dan, dan staat weinig kwaads uh, in. En, uh, en als je het gevraagd hebt, als je juist netjes, bedoel wel, ja, maar, god, dan een strijk even over je hout denk ik dan, als zijn. Uh, die politieagent, ik, ik, ik vertelde een hele verhaal, hmm. en dan kan er oh, in een deuk. Ja, daar was ik, ik was de, de lul. <laughs> en ik, ik, ik ben even de naam kwijt, maar er was een bekende politieagent van een van de tv-series, en die noemde ze zo, die had je bijna ervan. Een baantje, of flatter of zo? Nee joh, ik, ik heb het over de jaren 60, 70. Oh, oeie, dat was al lang geleden, weet ik ja, niet. Meer. Ja, precies. <h», middel> nou ja, en hij had echt die bijnaam daarvan, weet je hoor. Okay, we ja. zeggen fanatiekeling. Ja, we we -oh. hebben wel een genaadje rotzak. Hartelijk bedankt voor je verhaal weer hè, en ik spreek je later weer. Ik hoop van wel wat leven je heel, heel goed. Even uw jongen jongen. Lekker straks. Hoi, oh, ja, hoi. We hebben het over uh, hoogste boetes die je ooit hebt gehad. Of uh, vreemde boetes die je misschien ooit een keertje hebt gekregen. 0801-121, 0801-121. Volgens mij zit hier Kees. Kees, goedemorgen. Hoi, Luc. Ja! Mijn uh, <laughs> ja <wat? laughs> ik dacht, ik zal toch nog eens een keer bellen. Ja, want, uh, je was wel ah, ik sta... ik wakker, joh. Ja. Ik heb een avond gehad, dat wil je niet weten. Wat heb je gedaan dan? Nou, Connie Palme gezoend. Connie Palme gezoend? Ja, die was hier om een lezing te geven. oh wat zeggen Nou ja, en, uh, ik heb een handtekening te geven en een boek uh, laten tekenen voor een uh, wat oudere vriend van mij, die ja. uh, een collega was en zo. Nou ja, uh. en toen liep ze uh, de tent uit, een heel mooi café hebben we weer. Ja. De, en toen zei ze, ja, ik hoop dat uh, Hans Hoogman het mooi vindt. En uh, uh, toen heb ik weer even drie kussen gegeven ah, zij vond het leuk, weet je ja. wel. Ja. Ja. Ja. ja, had jij dat georganiseerd of dat niet? Nee, ik had niet georganiseerd. Je kwam gewoon kijken? Dat zou maar kunnen. Ja, nee, nou, het was een soort café. Nou, dat is toch Omdat wel. wat oudere mensen hier. En daarna kwamen de jongere mensen weer binnen, weet je. Het was echt leuk. Hoor. Dus jij uh, sprint... En dan bleef ik ook nog even hangen. Nou, ik wou net zeggen, wel even blijven hangen, toch? Even, even een biertje ja, doen met die... Uh, ja, ja dan, anders, uh, anders zit je alleen maar in een café. Dat kan leuk zijn, maar uh, het kan nou, ook leuk het zijn. het was of... wel mooi. Maar het ging wel erg, heel erg over... Uh, ja, hoe heet je ook alweer? Uh, die, die, die, die, die politicus, Zand... Uh, uh, dat is erg dat ik dat nou niet weet, maar dat heeft wel iets met alcohol te maken, denk ik. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar je bedoelt, je bedoelt, nee. uh, je bedoelt uh, de, de Hans van Mierloof van, ja, van Connie ja, ja, precies. Van ja, want ja. Ja, ja. daar had zij mee hervroeger. Ja. Ja. Okay. Ja, ja, maar het is natuurlijk al even geleden. En, het, uh, en eigenlijk, ik zei ook uh, tegen haar: uh, Ik vond het best wel luchtig. En ze zegt: Ja, ik. Uh, ik, ik lag mijn tranen weg. Maar ja, het is natuurlijk gewoon al een, een aantal jaren Het is een alweer een tijdje geleden dat hij is overleden. Ja, ja. dat is waar ook. Okay. Ja, ja. Maar hey. het was een mooi mens. En uh, ja, het was heel prettig om het allemaal aan te horen. Ja. Nou, goed om te horen. Goed om te horen. hey ja. uh, Kees, ben jij wel eens uh, jij iemand die veel boetes krijgt? Nou, op het ogenblik niet. Maar hmm. vroeger deed ik in BMW's, onder andere een BMW Cabrio. Dan heb ik wel eens uh, 800 uh, euro boete gekregen op weg naar uh, Maastricht. Aha. Naar een vriendinnetje. Waarvan ik dacht dat ze jarig was. Toen reek achter een rood sportautootje aan. met een nog ja, een hele mooie blonde dame. Er ja. uh, zat achter mij zat ook nog een autootje. met twee mannen met uh, witte overhemden. Ja. <laughs> dat bleek later politie te zijn. Dan oh. reden we zo'n binnen. En nou, oh. het was geen vaak, het was een uh, wegsmalling van 70 kilometer. Ja. En toen werden we aan de kant gezet, dat meisje en ik. En, uh, ja. En uiteindelijk moest ik voor de rechter komen. En uh, zei ze ja. Ik zeg ja, ik werd opgejaagd door die mannen en die, man in die witte overhemden en zo. Ja, dan zei ze ja. Waren je wij. mocht daar 70. Dus wat er ook gebeurde. Maar hoe hard reed je dan? Ja, misschien 150 of zo. <laughs> Oké, okay, toch? dat is bijna dubbel. Ik moest 800 Meer dan euro betalen. Oh, dat is de tweede categorie boete. Zie ik hier Ja, precies. En, nou, <laughs> en toen moest ik uh, bij de rechtbank in de bos komen. Maar daar had ik mijn auto geparkeerd. Dus ik kwam ik terug, toen moest ik nog eens een keer 180 euro moeten betalen voor mijn auto uh, dubbel geparkeerd stond. Oh, dus ja, daar gaat hard dan. Dat was een lekkere, lekkere maand was dat voor jou. Ja, daarlijk, nou, ja, maar dan denk je ook, ik ga het toch anders doen, weet je wel. De volgende keer. En uiteindelijk was dat meisje helemaal niet thuis, want die was helemaal niet jarig. <laughs> dus toen moest ik nog wel met dremmelen met mijn doos van bonds <laughs> Die oh, hebben toch helemaal kapot gelachen, om oh, mij. Ja, joh, ja. ja zo dat, gaat Dat dan dan was, niet. was not, not, not your finest moment van je leven, vermoed ik zo. Nou, ja, dan denk je wel, ik moet anders gaan doen, maar. Jij maakt ook wel eens van die gekke dingetjes. Mee. Tuurlijk, ik van, tuurlijk. Ja, ah, moet ik even iets anders doen. En het stomme de... ja, is ja. ja, ja, <laughs> ja mijn bro ja, brommen heb ik nooit een boete voeten gehad. Maar het zou zomaar kunnen. Want ik heb nooit mijn papieren ja. bij me of zo. Of ik zo gedoe doen, dan moet je al die papieren <laughs> meenemen. Dus ik, uh, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Maar ja, ik vind maar, uh, het wel fijn dat ik jou nou even kon bellen zo laat. Dat ik dan nog steeds wakker uh, hou. Ja, normaal gesproken uh, bel we altijd rond een uurtje vier natuurlijk. En ja, nu is het half zes. Dus uh, we, we, ja. blij, dat we, blij dat je wakker bent gebleven, Kees. Goed om je te horen. Oké. Tot later weer. Want ik vind je programma heel leuk, hè? Nou, thanks. Goed om te horen. Goed om te horen. Oké. Okay. Top man. Dank je wel, Lekker straks. Hoi. Hoi. We hebben het over hoge boetes. Uh, heb je wel eens een hoge boete gehad? Dat is de vraag 0801121. We gaan naar Anne. Anne, goeiemorgen. Ja. Hallo. Hallo. Uh, zeg het maar. Wat is jouw hoogste boete die je ooit hebt gehad? Mijn hoogste boete. Nou, het bedrag, uh, mijn hoogste boete is geloof 350 of zo. Oké. Okay. Ja. Mooi. Overrastig als je hè? Ja, ja, dan gaat het hard soms, hè? Dan kan het oh, helemaal ja, gaan. ja, soms wel, ja. Ja, <laughs> ja. wel zeggen, ja. Ja, ja. ja, ik had wel een keertje zes, over de 600 in de week. Ja, jeetje Mina, zeg je, dat moet je ja. flink aftikken dan. Ja, nou ja. Ja, ja, goed. Maar ik, ik, ik heb een wereldsalaris hoor. 11,75 11 euro bruto per puur. Oh, daar kan het er wel vanaf. Ja. <laughs> nee, of, nee, nee, nee. Ja. ja, officieel <laughs> ben ik bussen schoonmaker, dat is eigenlijk heel veel hoor. Ja, ja, ja. Oh, oké, okay. je, uh, uh, je, je hebt een carrière-switch gemaakt als het Laat ware. Ongelooflijk. Ja, zo'n gelooflijk. Ik ben eigenlijk dochter alles in de geschiedenis. oh ja, echt waar? En, en, en toen ben je bussen gaan schoonmaken omdat je ja, geen, geen baan vinden Ja, in de jaren 70. Ja, oh, ja. In ja. jaren 80. Ja, nu is het ook niet even veel soeps natuurlijk wat dat betreft. Nee, nee. Dat moet ik zo, oké. Okay. Maar, uh, maar dat is je hoogste boete ooit geweest, 350 euro? Of, ja. Ja, dat, nou, dat was in een week, nee, maar hoog, het was niet zo heel hoog, maar wel vier keer op één dag. Oh, weet je wat gebeurde er die, die dag toen? Nou, ik, ik, uh, ik werkte toen bij de KPI, bij de, PTT, hè, bij de PTT Post. Ja. Toen was het nog aan het fuseren met de TNT. Mm -hmm. Maar het was toen nog gefuseerd met, de, met de, het was nog gewoon samen met de Postgiro. Ja. Dat was gewoon één baas, hè. Post, ja. Postbank, Postgiro Postbank, Post en, en PTT. Ja, één bedrijf? Ja, dat is gewoon één bedrijf. Maar ik werk als uitzendkracht. Mm -hmm. En ik ga dus op en neer, moet ik twee ritjes naar Utrecht. En twee ritjes in de Ja. In de nachtdienst. En uh, nou, dat is allemaal fitpalen. En mijn, mijn snelheidsbegrenzen stond te hoog afgesteld door de PTT. Ja. Yeah. Dus ik, ik kreeg twee printen. <laughs> en ik kreeg, geloof ik, uh, ja, dat is keer 400 schulden, geloof ik. Oh. 400 schulden op één dag. Ja. Yeah. En maar, was toen maar je was al bent dus met... eigenlijk gewoon, als ik het goed begrijp, ben je dus gewoon doorgereden. En jij dacht, ik rijd hier Flit 120. Paal. En flitspaal, flitspaal, flitspaal, flitspaal. Je hebt ze alle ja. vier gepakt achter elkaar. Ja, eentje bij Breuken en eentje op de industrie. En een Oei, Oei, Drie uur s'nachts. En moet je het dan zelf betalen? Want uh, zij halen ja, jouw ja, begrenzen ja, verkeerd af. Ja, maar ja, zij. Dat is wel het betalen. Maas betaalt nooit. Ja, maar jij, je hebt vast wel tegen je baas gezegd van ja, hallo baas. Dan moet je zorgen dat je auto goed is. Ja, maar voor jou en anderen. Ja, dat is ook zo. Maar ze hadden een fout gemaakt bij de postbank omdat ze het namelijk het ingehaald van thuis in het huis in bureau. Oh. Dus ze moet het later persoonlijk gaan terugstorten. Oh, lekker is dat. Normaal sturen ze de rekening gewoon door. ze ja. zal het al betaald. Dat het moest. Oh, dat is oh, irritant ja. Want dan denk je dat je het, dat je het dan dan mis je het in eerste instantie niet. Dan moet je het later moet je nog bij elkaar gaan schraven natuurlijk. Ja, terwijl het, zoals, normaal houden ze het in van je loon. Ja, ja, ja. Oh, ja. Maar goed, ik had dus twee bekeuringen, want ik kreeg 83 doden snel, waar je normaal 120 mag, maar dan vraag ik maar 80. Ja, maar ik ja. kreeg 83. Oh, jeetje. En, en, en, en ik reed op het in het zietrainreed ik 52. Je mag op een 50. Maar gaat het dan niet nog als je 83 rijdt, dat je dan, uh, dan zo'n uh, correctie zo'n ja, is van oh, die had je al vreten. Dus eigenlijk was het 2 ja, kilometer, ja, en... kilometer te hard. En Eigenlijk was het 2 kilometer te hard en 3 kilometer te hard. Ja, ik regel ook 89. En dan gaat, gaat 9% af. Dus ik reed officieel 82. Oh, dat zijn echt van die. Dat zijn echt vervelende boetes. Dan weet je dat je ja. ze eigenlijk... Had je ze ook ja, niet kunnen was nat, pakken. Ja, drie uur snas. Er was geen kip op de weg. Oh man, man, is dus een zes maanden snelweg en is geen kip te zien. Heb je het nog weer terug kunnen verdienen uiteindelijk? Uh, ja, terugverdien of... je wel in een lange. Ja, tuurlijk. Na, na, na drie maanden heb je het wel weer terug. Maar dat ja. uh, ja. kieverkeuring op één nachtdienst, hè? Nou, dat was, uh, was een leuke nacht. Ja, maar het gekste was dus... Ik moest het dus terugbetalen. Ja. En toen zei ze... Nou, dan moet je terugbetalen... naar uh, Giro nummer twee in Utrecht. Giro nummer twee? Ja. Oh. Nou goed, dat hebben we ook gedaan, hier ja. nummer 2, maar je hebt 10 vakjes van hier goede nummer 2. Ja. Dus dat is de postbank zelf. Ja. Oh ja. Oh, ja. Nou, de ING heeft een postbank nummer 2 namelijk. Oké, okay. wie, dus. wie, wie heeft dan nummer 1? Ja, dat denkt de koningin. <laughs> dat denk ik ook, ja. ja. Dat zij nummer 1 heeft. Koningin, ja. als, je, als je haar geld wilt boeken, gewoon postbak nummer 1. Ja, als je, als je de koningin een, een, een voortje wil geven, dan moet je nummer 1 hebben. <laughs> dat zou kunnen. Ik ga het ik, ik opzoeken. Wie heeft nummer 1? Dat ga ik opzoeken. Ja. Dankjewel, Anne, voor je verhaal. Ja, ik ben zeker van dat de koningin is. Ik heb, ik, dat kan niet anders. <laughs> dat moet bijna je wel, je wel ja. Ja, ja, ja. Maar goed, ik was, ik was 200 euro, 200 schulden kwijt, maar ik heb toch gelachen. Nou, gelukkig maar. Gelukkig maar. Hé, hey, Anne, dankjewel ja. voor je verhaal. Ik ga nog even naar Matin. Tot later. Okay, in. Uh, Martin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo, wat is, jouw, uh, wat is jouw hoogste boete ooit geweest? Nou, ik heb eigenlijk twee. Maar de was verkeersboete voor alcohol. Ja. En dat was uh, iets van uh, 2200 gulden. 2200 gulden, ah, dat is aardig wat. Maar dat, nou, eerlijk gezegd, dat verdien je het ook wel een beetje, want je mag niet rijden met alcohol op. Ja, ja, ja maar dat was, geen geen smoesjes maar dat was na de verloren wedstrijd tegen Italië met de EK in Nederland België oh oké okay. en met al die penalties die ja, we die uh, oh jee dus je en, zat je zat gewoon diep in de put eigenlijk ja en toen dacht ik ik ga nog even knuffelen met mijn vriendin in bos in den bos ja en uh, daar knuffelen werd niet, want ik haalde Vlaardingen niet eens. Want toen werd ik aangehouden. Er kwam precies een politiebus hier, uh, de snelweg op achter mij. Oh, Ja, die kijken natuurlijk altijd naar je kenteken. Midden in de nacht heb beton toch niks te doen. En nee. toen, uh, toen was mijn auto uh, net niet gekeurd. Ja. Oh, ook nog? Ja, dus, uh, maar ja, daar kreeg ik geen boete voor of zo. Maar ja, die, uh, de, de hoogte van uh, de boete was er iets van 1500. Maar er zou ook steeds man een rijverbod zijn. Ja. Maar dat werd, uh, ja, de boete werd dan hoger omdat ik voor het buitenland was en omdat ik voor de rest nog nooit wat gedaan had. Oké. Okay. Dan uh, kreeg ik wel mijn rijbewijs terug. Nou, had je een je mazzel eigenlijk mee. Dat je ja, goed... de boete werd hoger, maar dat vond ik niet erg, want anders uh, verdien je zes maanden niks. Nou precies, ja. je kunt beter dan, uh, als, je, als je moet rijden voor je werk kun je beter een boete krijgen dan, uh, dan dat je rijbewijs wordt afgepakt natuurlijk. Want daar heb je dan helemaal niks aan, dat is helemaal uh, akelig. Ja, dan loopt het nog veel hoger op alles. Ja, ja is ook zo. Maar uh, 2200 gulden, dat is nogal wat. Dat is, uh, dan, <laughs> dan, uh, daar moet je lang voor sparen, kan ik me zo voorstellen. Tof. Ja, ja. Het is niet anders. Het is stom wat je zelf al zei en daarna heb ik het nooit meer gedaan. Nee, dat doe je. Als je het al doet, doe je het één keer en dan krijg je een goede boete en dan doe je het daarna nooit meer. Ja, en dan was gelukkig niks gebeurd. Nou, heb je er wat van geleerd? Ja, want ik ben natuurlijk buitenland, dus ja, dan. Je kent niet zonder je arbeid. Nee, daar zit er goed in op een gegeven moment. Dat kan ik me voorstellen. En een andere. Ja, ik weet niet of dat echt een boete is. Ja, het is wel boete, maar ik werd uitgedaagd op een feestje, ja. in de voetbalkantine, maar ik deed niks en op het eind van de avond kwamen ze weer, mm -hmm. waar ik net weggaan en toen, uh, ja, ik bukte en hij sloeg mis en ik uh, sloeg toen wel terug, yeah. maar toen uh, stond hij niet meer op, toen had hij gebroken kaak. Oh joh. Dan kwam ik de volgende dag uh, achter. Oké. Okay. En toen zei die jongen, van, uh, althans, hij niet, en uh, iemand die voor hem sprak, want dan kon hij kon niet meer zo goed praten met de uh, gebroken kaak. Ja. Yeah. <laughs> of ik... Uh, of ik uh, 6.000 uh, gulden yeah. uh, aan hem zou betalen, anders uh, zou hij naar het police gaan, want okay. hij, uh, werkte voor, hij werkte voor zijn eigen. En hij zou, volgens de arts zou hij zes weken niet mogen werken of niet kunnen werken of gedeeltelijk. Oké, okay. heb je dat ook betaald? En, uh, nee, ik zeg, ja, ik zeg, ik ben helemaal gek. <laughs> ja. Ik ga dat niet betalen, want... Uh, de, ja, jullie kwamen begin van de avond al zieken hè? en aan het eind van de avond kom je het weer opzoeken en ja, als je het dan een keer een klap krijgt ja, en die kwam per ongeluk heel hard aan, dan nee. heb je pech. Ja, dus je hebt gewoon gezegd nou, toen van ik... uh, toele hier uh, met, je, met, je, met, je, met, je, met je boete. Nou, ik had... nou ja, boete, hij ja. zei uh, dat zelf, maar ja. ik had beter die 6000 kunnen betalen, want, uh, want ik moest voorkomen een poosje later. Oh joh. Voor mishandeling. En dat heb je verloren neem ik aan, uh, anders had je het beter ja kon... Ja, dat oh, heb ik verloren. En dat is geëindigd tussen uh, de 15 en 20.000 gulden. Oh, mijn God zeg. En, eh, uh, Jit. Ja. En, en, en, uh, en, maar dat kan, je, dat kan je niet zomaar cash afrekenen. Dan kom je eens in een soort, een soort schuldsanering of zo terecht. Nou ja, nee, maar dat was, dat heeft een paar, dat heel lang geduurd. Ja. Dus op een gegeven moment krijg je weer. Uh, kijk, ik heb de, ook mijn advocatenkosten uh, heb ik erbij geteld, hè? Ja, precies, ja ja, ja, ja, Dus ja, ik had natuurlijk advocaat en die kosten natuurlijk wel wat. Ja, tuurlijk, ja. En dan, dan moest ik weer gerechtkosten afrekenen, moest ik weer advocaatkosten afrekenen. En de laatste was iets van uh, 9200 gulden. gulden, toen was, toen was het klaar. Oh. Maar toen was mijn, was mijn spaarrekening ook al een beetje klaar. <laughs> ja, was je potominee wel leeg, ja. Nou, uh, en, je, je, bent, je bent een grote afrekenaar, uh, vermoed ik al zo. Ja, ik doe haar gevlieg kwaad, nee. maar dat was, gewoon, dat was echt pech. Dus en, we... en, het, en, het wordt nog, en het wordt nog erger. Ja. En een paar jaar later werd, uh, was de euro uh, ja, uh, ingezet. Yeah. Ja. En toen kreeg ik uh, een, uh, een rekening van iets van 4500 euro. Dat ik die boete nog steeds, die laatste boete van 9200 gulden nog niet had betaald. Ja. Yeah. Het was toen al toen lang euro. Mm -hmm. Maar die advocaat van die gozer die, die altijd geld had ontvangen ja. die, in de gulden die had het gewoon in zijn eigen zak gestoken. Oh. Maar ik moest of ik dat nog wel betalen van de deurwaarder, maar dat had ik natuurlijk al lang betaald. Martin, ik hoor al, je was van alle kanten in de maling genomen en in, in, in, in de eigen gezet. Dank je, dank je wel voor je verhaal, hè. tot later weer. Oh. Oké, okay, hoi. Hoi, hoi, hoi. Um, Ik heb een boete gekregen door doorlopen bij metroportje voor 85 euro. Nog vrij recent. Dat was op Amsterdam Belmer Arena. Ik heb vorige week nog een boete gehad voor te hard rijden. Voor 220 euro. Dat was in de bebouwde kom en daar moest je 50 rijden en ik reed 67. Mijn hoogste boete was 110 euro. Nee, 140 euro voor Berlin de auto. Geen één nog. wel een even niet. 123 euro. Baren, hè, was het? Oh, Hilversum. Sorry, in Hilversum. Ik kan heel hard nadenken, maar ik denk dat dat voor toeteren was... Uh klaxoneren bij Schiphol. En voor mij was dat 110 euro of zo. Geloof ik. Ja, dan win ik. Ik heb uh, wel een keer een boete gehad van rond 80 euro. Toen uh, reed ik op de snelweg waar wegwerkzaamheden waren. Dan mocht je 70 rijden, maar het was zo rustig. Toen reed ik 100. En uh, dat was een duur geintje. Ja, motoragent uh, die ik te laat zag, zeg maar. Ja. Oh. Even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag FestiLand. Dat is een uh, super tentenkamp, vol entertainment, vertieren, verstrooiing... voor iedereen met trommelvliezen, pupillen en smaakpapillen. Het is in Volkel Uden. En uh, het is eigenlijk een beetje het laatste festival van het jaar. Onder andere The Kick en Armand die spelen daar vandaag nog. College tour is ook trending topic. En ook, en dat heeft ermee te maken, hashtag Koefnoen. Uh, in college tour was natuurlijk uh, Willem Holleder te gast. En gisteren zat er een persiflage in Koefnoen. Mijn naam is Willem Holleden. en ik zal vanavond alle vragen beantwoorden uit College Tour eigenlijk niet. Ja, een hele goede aflevering. Ga hem zeker terugkijken via uitzending gemist. Dus Koefnoen was volgens mij de laatste van het seizoen... met daarin een persiflage van Willem Holleder in College Tour. Nog even kijken naar de buienscan. Nou, daar, ja, daar kun je wel heel veel wijzerd worden... behalve dat het lekker weer is, want het regent echt pijpenstelen. Vooral in het noorden en boven het IJsselmeer is het hard aan het regenen. Start. leuk, ik, kijk. Vorige week zaten wij op de redactie een beetje te mijmeren over het internet... en hoe dat vroeger allemaal ging en zo. En toen kwam er één site naar voren waar we eigenlijk allemaal best wel vaak opkwamen. En het was de site gratis.nl. Misschien ben je er zelf ook al eens een keertje op geweest. Eriks prijs en pretpagina, zo heet die echt. En het is een site met een, uh, ja, aan de linkerkant wat paars met wat belletjes... en in het midden dan uh, behoorlijk veel groen. En uh, ja, wat je daar kon, nou ja, gratis dingen krijgen... De maker van die site is Erik Scholtens. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Ik scrolde zo een beetje naar beneden toe om te kijken van. Nou ja, even het copyright dingetje bekijken. 1996, toen ben jij ermee begonnen. Klopt helemaal. Dat, dat klinkt al een hele tijd geleden. Dat is het natuurlijk ook. Het ja. is al 16 jaar geleden. Zij ben begonnen. 16 jaar geleden, en als je zo op de site zit, dan zie je nog wel aan de linkerkant dat hij nog regelmatig wordt upgedat. Ik denk ja. volgens mij elke dag, hè. Maar uh, de uitstraling, het uiterlijk van een site, is uh, volgens mij helemaal niets veranderd. Want dat ziet er nog precies zo uit zoals we eigenlijk vroeger in 1996 sites maakten. Ja, nee, klopt. Nou, goed, kijk, in mijn ogen gaat het ook helemaal niet om de layout. Ik vind het hartstikke mooi. Hij is herkenbaar. Dat is een van de hele grote voordelen. En uiteindelijk draait het natuurlijk om de inhoud. En uh, ik zorg ervoor dat er dagelijks gewoon uh, nieuwe gratis producten opstaan. En dat, ja, dat kan van alles zijn, gratis t-shirtjes. Dus, uh, Gratis een week de Volkskrant of gratis Proefmonsters. Je kan het zo niet bedenken. En kijk, daar draait het natuurlijk om. Of je nou een paas met groene site hebt, uh, is in mijn ogen niet zo heel relevant. Nee, ja. nee. nou sterker nog, misschien heb je er juist wel profijt van gehad. Omdat mensen die site natuurlijk meteen herkennen uh, als zijnde gratis.nl. Ja, klopt. Uh, nu kwam ik vroeger echt behoorlijk vaak op jouw site... Uh, tegenwoordig iets minder. En ik, ik kan me herinneren dat ik echt uh, wel echt een hele vrijdagmiddag uh, alles heb uh, proberen te bestellen wat ik kon bestellen. Leg even voor de mensen die het niet kennen, die paar, uh, uit wat het nou eigenlijk precies is: gratis.nl Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een uh, website uh, waar ik eigenlijk alle gratis producten uh, die in Nederland verkrijgbaar zijn verzamel. En dat zijn eigenlijk links naar andere pagina's waar je iets gratis kan bestellen. En dat kan. Uh, shampoo zijn, een proefpakketje koffie of uh, thee, snoepjes, hondenvoer, kattenvoer. Nou, wat ik net al noemde, t-shirtjes. Uh, op dit moment hebben we bijvoorbeeld ook uh, twee weken gratis uh, de Volkskrant, nou, dvd's, boeken. Het zijn allemaal kleine uh, hebbedingetjes, zeg maar, die, ja. die bedrijven gratis weggeven. Ja, ja, en in 1996 moet jij op een gegeven moment gedacht hebben, daar ga ik een site van maken, want dat was er kennelijk nog niet en jij dacht, er uh, is behoefte aan. Ja, nee, klopt. Uh, er waren toen niet zo heel veel sites in Nederland. Je had nee. eigenlijk alleen maar uh, de, de Philips die de producten aanbood, of uh, publieke omroep die, die een hele algemene site had. En, en toen de tijd waren er heel weinig, of entertainment sites, le, leuke sites, om maar zo te zeggen. En een uh, vriend van mij, die, uh, die was zelf een uh, site begonnen met filmrecensies, die ging vaak naar, uh, naar première's en die schreef daar artikeltjes over. Ik zei, hey, dat is cool, hoe doe je dat? Uh, dat? Dat wil ik ook. Tenminste, ik wil ook een site uh, maken. Dat le le le le leek me geweldig. Yeah. En uh, ja goed, dan kan je wel de, je, je voetbalhelden op gaan zetten of je Formule 1 helden of wat dan ook. Ja, daar zit helemaal niet meer op te wachten. Ik dacht wat vind ik zelf nu eigenlijk leuk? En toen was ik al wat uh, dvd's in Amerika aan bestellen en of cd's en boekjes en dat soort dingen. Weet je wat, ik ga dat soort gratis dingen, ga ik gewoon op een site zetten. En misschien even een ander daar ook wat aan. Nou, dat begon met 100 bezoekers, uh, 200 bezoekers, 500 bezoekers tot op dit uh, moment 20.000 bezoekers per dag. 20.000 bezoekers per dag nog steeds op jouw site? Ja. Ongelooflijk. Zeg. Is dit jouw werk? B ben jij nou fulltime webmaster van gratis.nl? Nee, het is gewoon eigenlijk een uitge uit de hand gelopen hobby. Ja. Het is, eh, uh, nou ja, met, met dingetjes aanvragen die ik zelf leuk vond. En dat doe ik nog steeds. En kijk, nu, uh, nu vraag ik eigenlijk alles aan, ook al vind ik het zelf niet meer leuk. Uh, gewoon om, de, om ze te testen. Er komt iets werkelijk door de brievenbus en uh, heeft een bezoeker daar iets aan. En uh, ja, het is gewoon een... Eén die verzamelt postzegels en ik, ver, ik, ik verzamel bijna gratis spulletjes. Ja, je hebt een hele grote kamer vol met gratis spullen? Ik heb de zolder vol liggen. <laughs> maar, uh, verdien jij er eigenlijk geld mee met de site? Nou, ja, dat is eigenlijk niet noemenswaardig. Het kost wat onderhoud. Uh, er staat een banner bovenaan, er ja. komt wat binnen en aan de andere kant gaat er wat uit. En, uh, het is eigenlijk net als een hobby. Uh, ene, weet, soms kost het wat, soms levert het wat op. En, uh, Wou dat ik mijn werk ervan kon maken. Je wordt er niet rijk van, in ieder geval. Je wordt er niet rijk van. Nee. Nee. Ik vind het wonderlijk dat hij er nog is, de site. Want ik, ja, het is echt een soort nostalgie, bijna. Het is een mooie vaak inderdaad. Ik zeg altijd: het is een mooie retro-site. Ja. ja, nou zeker. Want volgens mij, toen, voor de, toen ik voor het eerst op de site kwam, was denk ik zat ik in 4 haven of zo, geloof ik. Nou, ik ben nu bijna 30. Kun je nagaan. Ja. Ja, dat is niet normaal. <lacht> Goed, Erik Scholters van Gratis.nl. Dank en succes met je site. Oké. Okay. Ik heb gisteren een uh, lampje opgehangen. Ik zei het net al. Zo'n lamp die dan een, uh, een sensor heeft. Dat als je er langs loopt, dan gaat die aan. Want ik dacht, ja... Straks word ik, uh, word ik analoog gehackt. Dus, uh, dus dat hebben we gewoon ingebroken. Wintermaanden hè, die komen eraan. Dus je kunt eigenlijk maar beter zorgen maken... over het feit dat je huis wordt gehackt in plaats van je computer, dachten wij. Mandy van BNN University ging met Juriaan van het bedrijf Fairassure. Die zijn gespecialiseerd in brandveiligheid en inbraakpreventie. Na hoe Hackproof haar eigen huis is. Daar staan we dan voor de deur. Hoe makkelijk zouden we hier naar binnen kunnen komen? Ik denk heel makkelijk. Wat, wat zijn de opties? Uh, de opties zijn het hengelen. En ik denk ook wel dat het uh, flipperen hier uh, zal werken. En wat is dat flipperen? Dan uh, komen ze met een uh, pasje langs uh, de, de deur. En dan uh, forceren ze het, uh, het slot ermee, springt open. En dan uh, zijn ze binnen. Oké, okay. maar wat zou het makkelijkst gaan hier? Ik denk de babbeltruc. Ga je dat nu laten zien? Ja. Oké. Okay. Komt-ie. Ja. Je belt gewoon aan. Ja. ja? Hallo? Hallo? Ja, met Jurian. Kan ik even binnen? Oh ja. Dat ging wel heel makkelijk. Ja. Is dat de babbeltruc? Dus je belt gewoon ergens aan... en dan vraag je naar diegene en dan wordt er open gedaan? Ja, inderdaad. Dan gaan we nu de trap op en dan gaan we boven kijken... hoe het verder aan toe zou gaan. Dan komen we bij mij een soort van voordeur. En die is eigenlijk nooit op slot, dus dat is eigenlijk niet zo heel ander. En wat denkt zo iemand dan? Of wat, wat, wil, wat wil die dan hebben? Waardevolle spullen en het liefst zo snel mogelijk. Ik zie al een hele mooie laptop staan. Ik zie nog een, nog een camera, wat sieraden. Ik denk dat je die allemaal kwijt bent. Oké, okay. en dat is de ene, want ik heb hier inderdaad ook twee grote ramen. Daar zou die eventueel ook nog naar binnen kunnen komen? Of, of ben ik daar wel veilig? Dat zou ook kunnen. Het is enkel glas, dus het is zo ingetikt. En het is heel donker hierachter. Niemand die hem zal zien, ook niemand die hem zal horen. Dus uh, hij zou je perfect naar binnen kunnen. Maar ook andersom, hij zou je ook weer perfect door naar buiten kunnen. Dus ik heb eigenlijk de perfecte kamer om, om leeg te halen? Ja, ik denk het wel. <laughs> Oké, okay. maar zijn er dan... Ik bedoel, ik kan natuurlijk een heel goed alarmsysteem, dat, dat zou jij mij kunnen geven. Maar goed, als dat niet helemaal binnen mijn budget ligt, dan moeten er natuurlijk ook wel andere dingen zijn. En ik had er al wel een beetje over nagedacht... dat ik dan misschien knikkers kon neerleggen voor, voor mijn kamerdeur. En dan, dan valt die. Maar dat was niet het enige wat ik had bedacht. Ik had oh. ook bedacht dat ik uh, verf boven de deur. En als die dan open doet, dan valt de verf over hem heen. En dan kan ik zijn sporen volgen en dan vind ik hem. De, wat vind je daarvan? Dat klinkt heel erg homeloon. Erg leuk, maar ik denk niet dat het effectief uh, zal werken. Oké, okay, dus dat moet ik allemaal. Maar zijn er dan dingen die ik wel kan doen? Ja, absoluut. Eén um, is social media. Daar uh, moet je natuurlijk heel erg mee uitkijken wat je daarop uh, post. Zodat inbrekers niet heel makkelijk kunnen zien dat je met, uh, met vakantie bent. De, de, de laptop, die, uh, die, die zagen we natuurlijk hier al, uh, al staan, Zorg dat die uh, een beetje opgeborgen is. Net zoals andere waardevolle spullen, dat die niet zomaar in het uh, zicht uh, liggen. Dan, ja, we konden eigenlijk zo, uh, zo binnenlopen. Dus uh, zorg voor, voor goede sloten. Zorg ook dat het niet te opgeruimd is. Dus laat gewoon uh, een, een koffiekopje staan of wat uh, andere spullen slingeren. Dan lijkt het in elk geval uh, bewoonbaar. Maar nu ben jij wel mooi door mijn huis geweest. Maar ik mag dus hopen dat nu jij weet hoe, uh, hoe makkelijk het hier is, dat jij hier niet volgende week of zo in komt breken. Nee, maar het is overal heel makkelijk. Oh, oké. Okay. Nou, dus ik ben voor jou in ieder geval veilig. Ja, zeker. Oké, okay, goed om te weten. Dat was afgelopen vrijdag Wereldeierendag. Feliciteerd nog. David van BNN University die gaat straks naar Barneveld om daar de kippen te bezoeken.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 Het heet Babel, het is van Mumford Sons. En ook het album van Mumford Sons, het nieuwe album, heet Babel. En staat nu op nummer 1 in de hitlijsten met de leukste albums van dit moment. Of in ieder geval de best verkochte albums van dit moment. Vrijdag, je hebt natuurlijk gevierd, dat kan niet anders, was het de wereld ei En dat was natuurlijk een mooie gelegenheid om de kippertjes van Nederland eens een keertje in het zonnetje te zetten. David van BNN University ging op de koffie bij een duurzame boerderij in Barneveld... met maar liefst 42.000 kippen die daarin alle rust en ruimte hebben om volledig hun ei kwijt te kunnen. Ja. Ik, blij, ik, ik ga hem toch maken, maar wat een kip ook. Ja, wat een kip ook. Ja. Nee, dit, dit is een stal die nu twee jaar staat. Uh, hij is 36 meter breed bij 90 meter lang En er zitten dan 42.000 kippen in. Uh, verdeeld in uh, zes, of, ja, zeven compartimenten van 6000. Dus zes keer zeven is 42. En je ziet nu dat uh, ja, de, allemaal afdelingen zijn, of, of wanden zijn tussen geplaatst. Zodat die kippen dus niet met z'n allen of naar voren of naar achteren kunnen. Want uh, ja, dat zou problemen kunnen geven met, met op elkaar drukken. En uh, ja, daar kan je door je van. Verstikking. Uh, het, het grappige, de voerketting heeft net gelopen. En dan is het heel simpel. Dan denken ze we moeten toch binnen zijn. Want daar is het lekker Eten. en zijn gewoon even aan het lunchen. We zijn gewoon aan het lunchen. En je ziet dus vooral vanmiddag, want je probeert zoveel mogelijk in de ochtend het voer uh, erin te krijgen. Want om 11 uur, of ja, 10 uur, 11 uur gaan ze naar buiten. En dan moet je toch eigenlijk zorgen dat ze het mee, de buik dik hebben, om het zo te zeggen. En dan kunnen ze de blijde wijde wereld in. Ja. Okay. Ik zeg net, de samenleving heeft voor ons gekozen om, om het op deze de duurzame en diervriendelijke manier te doen. Maar is... Is dat vervelend? Of, of, of... Nee, nou goed, wat ik al zeg, de, de samenleving heeft wel voor, of heeft voor ons gekozen... maar die heeft gevraagd, we willen toch wat meer uh, welzijn per saldo. Ja, ik denk dat als je zegt van, uh, wat, wat willen we, hebben we, is dit een keus die we blij mee zijn als boer? He, zijn we is blij is? met mee? Maar ja, ik, ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik uh, zeg van, nou hier, als ik dit... Niet fijn vond, had ik dit niet zo gebouwd. Dit is op zich plezierig werken. Okay. Ja, geen probleem. Die kip heeft het naar zijn zin en ik kan het ook nog mijn zin hebben in die stallen als ik rondloop. Ja. Dus nou, dan is het uh, allemaal blij. Gezellig. Ja, ja precies. <laughs> Of ja, ik heb gisteren bij mijn moeder toevallig uh, de tuin iets aangepast. Nou, dan haal je een paar planten of wat struiken uit. Ja, die zet je er gewoon in. En die kippen kunnen daar gewoon uh, fantastisch in spelen. En die zijn er gewoon uh, met de kluit, ook met het blad uh, prima bezig. En dat, dat, dat is toch de natuur. Op die manier uh, zijn ze bezig met, met gewoon uh, het scharrelen. Ja, dit, dit is een... dan komen we tot zonder bij het lopende bandwerk, lijkt het wel, hè? Of, uh... Ja, lopen. we hebben dat natuurlijk wel geautomatiseerd. Het is natuurlijk wel duidelijk dat als je 40.000 of 42.000 kippen in een stal hebt, waar dus elke dag een, een 40.000 eieren uitkomen, dat je dat niet meer met de hand moet doen zoals dat mijn uh, opa en oma deden. Die eieren komen hier naar beneden. En ja? Dan, uh, en dan... ja, ik kan hem wel even voor je aanzetten. Ja, dan, uh, ja ik ben heel benieuwd. het natuurlijk. Ik maar... ik benieuwd. Het gaat echt met een moordend tempo? Ja, uh, dit, uh, deze machine doet er een, uh, een, een 30.000 in een uur. Ja. Oké, okay, ja, dan gaan ze op zo'n tra ja, trace. Precies. Ja, precies. Dan gaat ze op de trace. Dan worden ze dan over een transportbandje naar een stapelaar uh, getransporteerd. Oh, dat gaat goed. En dan krijg je dus automatische stapels van zes traces op elkaar. Ja. Dus 180 eieren. En zo'n stapel is 180 eieren op een pallet. Het is echt heel hard, want voordat ik goed en wel heb uitgerekend, dat dit er dan 360 zijn, komt er weer een nieuwe. Ja, ja, ja, ja. Nou, het gaat wel gewoon door. Ja, ja. Maar goed, anders kom je ook niet op 30.000 in een uur. Nee. Nee, dat is heel eenvoudig. Dat is gewoon een rekensommetje. Ja. Ja, daar ga ik nog even over nadenken. Ja. play Twister love. start goedemorgen Jordan. man on the moon. Ochtendhumeur. Dat de banenmarkt zo slecht is en dat zelfs het, het vinden van een stageplek uh, moeilijk is tegenwoordig. Ze hebben veel te veel keus en uh, je diploma's, je moet wel heel wat in huis hebben, wil je een beetje een normale baan vinden. Dus dat, dat vind ik een reden om te klagen. Toeristen op fietsen. Ze gaan niet aan de kant, ze, ze bellen niet... Dat is gewoon vreselijk. Ja, dat is wel vervelend als dus je kniebanden scheuren en je meniscus en je, bi en je binnenband. Ja, over twee bekeuringen die ik heb gehad. Uh, ik ben uh, laatst sprong handhaving uh, in de, op het Rembrandtplein voor mijn fiets, dat ik op de stoep fietste. Dus toen heb ik een boete van 45 euro gekregen. Nou, dat vind ik eigenlijk echt uh, te gek voor woorden. Ja, en eentje voor wildplassen, eigen schuld, heel stom. En die was 110 euro. Dus dat was mooi in uh, anderhalve week tijd uh, 150 euro aan boetes. Dat de wereld zo oneerlijk in elkaar zit, dat vind ik vervelend. Ja. Wat ik echt vervelend vind, is dat we in een, in een vrij rijk land wonen. En dat iedereen een spijkerbroek draagt. Als een soort Maoistisch trekje. Ik vind het echt vervelend als ik hier goed mijn best aan te doen om mijn spullen te verkopen. En dat mensen dan alles voor niks willen hebben. Dus maar blijven afdingen. Daar kan ik me echt aan irriteren. eentje wat ik heel vervelend vind... Die Nederlandse verkeerswet, als ik met mijn gewone auto, of met mijn mini-autootje op de weg zit, dan heb je een hele hoop fietsers en ze hebben allemaal een koptelefoon op hun hoofd. En als je doet het, niemand kan je verstaan. Gevaarlijk voor jou, gevaarlijk voor die fietsers. Ik vind het moet verboden zijn dat fietsers een koptelefoon op hun hoofd hebben. Want als je deelneemt in het verkeer, dan moet je niks op je hoofd hebben. Je moet je concentreren op het verkeer, want als je even niet opletten, het je dood. The n